Vier uur. Ja, misschien is ja, dat ja, zo. Misschien is dat zo. toch gehad. En Blok. De laatste nieuwtjes over de Europese verkiezingen van volgend jaar. En wordt het pensioenfonds AWP bestuurd door Muppets? Dat straks in de villa. Nu is het NWS journaal bij Dorot Megens. Helemaal geen idee meer.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 Bij het tellen van de slachtoffers zijn fouten gemaakt. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. In het gebied worden later vandaag nieuwe tornado's verwacht. President Obama geeft rond deze tijd een persconferentie. De patiëntveiligheid in het VUMC in Amsterdam... is volgens minister Schippers niet in het geding. Dat zijn zijn antwoord op vragen van de SP. Die partij maakt zich zorgen door berichten... dat er voorlopig minder patiënten worden geopereerd... op de afdeling longchirurgie van het ziekenhuis. Maar volgens de minister is er sprake van een opbouwfase... Onderdeel daarvan is dat de operatiecapaciteit bij de longafdeling geleidelijk zou worden opgevoerd. De inspectie volgt de opbouw van de operatiecapaciteit nauwgezet. En dat de chirurgiecapaciteit op dit moment dus nog niet op het oude niveau is, kan niemand verbazen. Is namelijk onderdeel van de afspraken. De afdeling kwam vorig jaar onder verscherpt toezicht. De Volkskrant meldde vrijdag dat er opnieuw problemen zijn. Maar zowel de inspectie voor de gezondheidszorg als het VUMC ontkent dat. De plannen voor een nieuw TIAF-stadion in Heerenveen moeten gewoon doorgaan... ook als Almere de nieuwe topschaatsbaan van Nederland mag bouwen. Dat zeggen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen... in de Friese Provinciale Staten. Het nieuwe ijsstadion in Heerenveen gaat 81 miljoen euro kosten. Het Friese stadion verwacht 70 miljoen euro binnen te halen aan subsidies... van Rijk en Provincie. Het bedrijfsleven zou 6 miljoen moeten bijdragen... maar daarover komt pas zekerheid als de overheidssubsidies zijn toegezegd. Het treinstation in Wolfhezen bij Arnhem is ontruimd... en afgezet vanwege een verdacht pakketje. Treinverkeer tussen Ede-Wageningen en Arnhem is stilgelegd. Het is niet duidelijk waar het pakketje is gevonden. De politie doet onderzoek, alles in de omgeving is ontruimd. Uh, nou, de politie uh, kwam, uh, die stopte en uh, die verzocht ons vriendelijk om uh, uh, het restaurant uh, te sluiten. En uh, zodoende staan we nu buiten met z'n allen. En, uh, eigenlijk is heel Wolfhezen nu, uh, nu afgesloten. Alle wegen zijn geblokkeerd door, uh, door de auto's van de politie...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 Is het nog steeds een puinloop in het zuiden, Wijnandswaan? Ja, dat is nog steeds het geval, want de A2 Eindhoven richting Maastricht is helemaal dicht bij Born. Er is daar vanmiddag een tankwagen gekanteld met kalk. Uh, dat blijft voorlopig nog wel even zo. staat vier kilometer verder naar het zuiden omrijden kan via uh, Venlo over de A67 en de Duitse A61. Naar het noorden is weer één rijstrook vrijgegeven. Daar staat file tussen Elslo en Eurmond, 3 kilometer. Verder een wat langere file op de A58 van Breda naar Eindhoven... bij Moergestel, 4 kilometer. Na de ster gaat de file verder. Blijf luisteren. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer.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 SIMAC bouwt en beheert ICT-oplossingen. Ook voor de retail. SIMAK, persoonlijk voor iedereen. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we nog bij u hier op Radio 1... met zometeen ons panel Klinkende Munt. Maar eerst gaan we naar Straatsburg. Daar zit Fred Strobans, onze eigen VPRO-man in het Europese. Fred, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hallo. Uh, we gaan even een beetje vooruitblikken met jou. Namelijk morgen, precies over een jaar... Beginnen de Europese verkiezingen en ik zeg beginnen, want die duren natuurlijk altijd even een paar dagen. Dan moet uiteindelijk ja. moet het. Ja, dat de een beetje verschil. 27 landen, ja. ja. Um, dus over een jaar is het zover. Is er iets bijzonders aan die verkiezingen in vergelijking met de vorige, behalve natuurlijk uh, andere mensen, andere tijden, maar gewoon met de manier waarop de verkiezingen zullen gaan. En waarom ga je het er vandaag nee, de... over hebben? <laughs> uh, die, data, die data, dus uh, van donderdag 22 tot zondag 25 mei... Eh, uh, oh, wat zeg ik nou? In 2014. Uh, uh, daar is het persparlement het eens over. Dat hebben ze goedgekeurd uh, vanmiddag om 12 uur. Alleen de staats- en regeringsleiders... die moeten daar hun zegen nog over geven. Uh, het interessante is dat uh, ze die datum een beetje naar voren gehaald hebben. Niet alleen omdat in juni het pinkster is volgend jaar... en dan, nou, dat hindert allemaal een beetje. Maar omdat ze meer tijd zouden kunnen hebben om hun oordeel te vellen over het voorzitterschap van de Europese Commissie. En dat is het nieuwe aan al uh, aan deze hele Europese verkiezingen van uh, volgend jaar. Het is niet meer zo dat volgend jaar het verkiezen van uh, of het kandidaat stellen van de voorzitter van de Europese Commissie, dat het een soort pausverkiezing wordt. Hè? In achterkamertjes, gekonkel, hè? en dat je dan op een bepaald moment niemand mag zeggen dat die, het, uh, dat die kandidaat is, enzovoort. Hoe gaat het nee, dan? Nee, mogen, we, mogen wij als wat, als kiezer daar nu gewoon uh, iemand kiezen? Komt er een nou, lijst met acht gaat... namen waar we een vinkie bij mogen zetten? Wat er gaat gebeuren is het volgende. In het verdrag van Lissabon staat nu... dat de voorzitter van de Europese Commissie... in elk geval uit de meerderheidsfractie... dus de fractie die Europese verkiezingen wint... in het Europese parlement moet komen. En wat hebben nou de vier Europese partijen... Dat zijn er zijn vier, die hebben naast de fractie ook een Europese partij... de ChristenDemocraten, de Sociaaldemocraten... dat zijn de Groenen en de Liberalen... die gaan nu de verkiezingen in met hun kandidaat... Uh, commissievoorzitter. Dus ik zal het even proberen uit te leggen. Bijvoorbeeld uh, mevrouw Merkel uit Duitsland, die heeft al te kennen gegeven, het is toch prominent lid hè, van uh, de Europese Volkspartij. Dat ze het wel ziet zitten bijvoorbeeld dat de huidige Poolse premier uh, Tusk, dat die wel eens een goede kandidaat zou kunnen zijn. Of bijvoorbeeld we weten ook dat de socialisten wel eens zou kunnen komen met de huidige voorzitter van het Europese parlement, de Duitse Martin Schulz. Dat betekent dus, als de Nederlandse kiezer bijvoorbeeld op de PvdA stemt, dan weet hij dat hij, als de van de Aden of de Sociaaldemocraten in Europa de verkiezingen winnen. dat ze er Schulz als voorzitter van de Europese Commissie gratis bij krijgen. Maar betekent dat dan ook. Uh, alleen... Fred, Fred, betekent dat dat ja. de, de, de campagne voor de Europese verkiezingen. ook meer een soort uh, presidentsverkiezingen gaat worden? Dat er nu wel degelijk ineens een paar mensen zijn die een heel belangrijke rol gaan spelen. dat de mannetjesmakers uit hun holen kunnen komen? Nou ja, kijk, het, het wordt in elk geval transparanter. Hè? De kiezer zal dus weten dat als hij voor een bepaalde partij stemt... Uh, in deze Europese verkiezingen... dat die partij ook een kandidaat voor de Europese Commissie geoormerkt heeft. En dat zegt ook dan een beetje over het beleid... dat die Europese Commissie gaat voeren. Nu uh, bestaat nog steeds de indruk dat dat een club mensen is... dat dat technocraten zijn die een beetje boven de politiek uh, beleid bedrijven. Maar niets is minder waar. In de huidige Commissie, Europese Commissie daar zitten acht liberalen... He, daar, zitten, daar zitten ook flink wat christendemocraten en de, en de socialisten zitten daar eigenlijk in de minderheid. Daarom wordt er eigenlijk toch geen linksbeleid in Europa gevoerd. Dus zeg maar dat het beleid van de Europese Commissie en het Europese beleid een beetje meer gepolitiseerd wordt. En iedereen vindt dat toch een goede zaak. Dus we kunnen iets meer inderdaad invloed uitoefenen op het dagelijkse Precies. bestuur in Europa bij de volgende verkiezingen. Die pas zijn volgend jaar in mei, maar toch, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn om dit allemaal hier op te nemen. Goed wat je door te laten dringen. Huh, toch? Fred? Ja, ja zo is dat. Oké, okay, nou wij spreken elkaar uh, morgen, want dan hebben wij vanuit Straatsburg een uitgebreid Euroforum. Tot dan. Klinkende munt, met vandaag... Mariette Doornekamp, bestuurslid van pensioenfonds ABP... en commissaris bij onder andere uh, Mensis, Conclusion en Zorgpunt. En Roel Jansen, financieel publicist. Goedemiddag, dames en heren. Uh, vanmorgen heeft pensioenexpert Jean Freins. hij is inmiddels hoogleraar, maar hij was bij het ABP hoofdbeleggingen... Um, die heeft een rapport gepresenteerd en dat heet Kijken in de Spiegel. Het is een spoorboekje voor een integer uh, pensioenbestuur. Het bestaat uit uh, negen punten. Um, Eén van de punten, ik leg het er nu vast eventjes uit, uh, Maria Doornekamp. Bestuurders moeten duidelijk zijn over een dubbele petten. Oh, namens wie ze daar zitten. Ze zijn bestuurslid van de ABP, maar ze zitten misschien namens de werknemers of de werkgevers. Um, wat is je eerste indruk van dat spoorboekje? Uh, ik heb er heel grof naar gekeken. Want het is natuurlijk pas vandaag verschenen. Ja. Uh, en het is een vrij lijvig rapport. Uh, ja, het zegt eigenlijk iets over de, de totale governance. En de manier waarop je uh, zeg maar met goed bestuur moet omgaan. En het zegt ook heel duidelijk van dat er niet één weg is. Dat het eigenlijk... Uh, het geeft eigenlijk aan dat, er, dat je constant voor een dilemma staat. Dus dat het heel, dat het heel moeilijk is om te zeggen van... Nou, hier heb je regels en hier heb je wetten en zo moet het. Maar het zegt juist van... weet dat je elke keer opnieuw een afweging moet maken. En dat je nu beslissingen neemt voor de toekomst. En dat, die beslissingen, dat je eigenlijk nu niet kunt bepalen... hoe die beslissingen in de toekomst uit zullen pakken. Gaat het rapport ja. in op fouten die de afgelopen tijd geconstateerd zijn... of misschien klachten van deelnemers die zeggen... eigenlijk begrijp ik van A tot Z helemaal niet waar ze mee bezig zijn. Gaat het rapport daar ook op in... en gaan ze aan de hand van dat soort fouten of klachten... jullie handige voorbeelden geven? Nou, het zegt wel van... Dat er in feite te weinig gecommuniceerd is in de afgelopen tijd. Dat er te weinig uitgelegd is. Dat dat beter moet. Dat is natuurlijk de reden dat zo'n rapport verschijnt. van wat kun je beter doen. Bijvoorbeeld waarom de premium hoog moet. of waarom bijvoorbeeld de uitkering naar beneden moet. Ja, dat, dat je, je dat. En je dat, dat, je dat, dat je ook eigenlijk aangeeft in een eerder stadium. dan dat je daadwerkelijk gaat korten. van wat er op mensen afkomt. Ja. Dus het, het, het, het, het, het, het, het leeftijd, uh, zeg maar, het probleem dat we met z'n allen ouder worden. Dat je daar gewoon eerder en helder over communiceert. En ook eerder aangeeft waar je dan als pensioenfonds voor welke keuzes je staat. Zodat ja. dat je mensen meer mee kunt nemen in de beslissingen die je, die je neemt. Ja, roll. Uh, wat is jouw relatie met je pensioenfonds? Nou, ik vond het interessant dat uh, dit rapport uh, gemaakt is... in opdracht van Transparency International. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met fraude ja. uh, in de wereld. En uh, waarachtig Nederlandse pensioenstelsel wordt... dus nu ook door, is nu ook door Transparency International uh, onderzocht. Dat, dat impliceert het, nou, uh, iets, wat zij doen, nou, bedoel nou, je? wat zeg je? Ja, dat dat met, Ik vind het iets. interessant dat ze dat gedaan hebben. Ja, ik denk niet dat er dat het in dit geval specifiek om fraude of omkoping of dat soort zaken gaat. Het gaat om hier denk, echt in, om transparantie. Ver, om transparantie, dat transparantie, ja. al zegt, ja. En ja. dat is bij de pensioenfondsen echt heel ver te zoeken. Uh, ik denk dat vrijwel niemand die bij een onderneming werkt waar een bedrijfspensioen bestaat... weet wie de pensioenbestuurders zijn, om er iets te noemen. Ze weten niet wie de werknemersvertegenwoordigers zijn... die in de pensioenbesturen zitten. Ja, ergens iemand van de vakbond, maar je hebt eigenlijk geen nul wie dat is. En er zijn ook nog werkgeversvertegenwoordigers. Dat weet je al helemaal niet. En soms is er nog iemand van de, van de werkvloer. Ja, die ken je dan toevallig misschien. Hè, dat is het wel zo'n beetje. Dus... Um, de transparantie van het pensioenfondsen is heel heel matig. En daar komt bij dat er, dat, dat heeft het rapport voor zover ik het snel gelezen heb, ook uh, heeft, uh, Jean Freins heeft dat goed weergegeven. Je hebt allerlei dilemma's en tegenstellingen eigenlijk binnen zo'n pensioenfonds, hè, tussen jong en oud, tussen nu sparen of nu wat zuiniger aandoen en later wat ja. meer kunnen uitkeren of omgekeerd. En nou ja, dat soort vragen komen absoluut. Of dat soort dilemma's komen eigenlijk nooit bij de bij de leden van het pensioenfonds terecht. En zeg je, zeg jij nou, uh, Marie Doornekamp? Want je bent bestuurslid van de ABP, ja. van dat is allemaal hartstikke leuk, maar daar zijn we al lang mee bezig. We zijn er wel weer bezig. Of en, zeg en je, we moeten, wij moeten collectief, niet ik persoonlijk uiteraard... maar collectief Tuurlijk. moeten wij een schop onder ons kont hebben. Nou, ik denk, ik denk dat we best wel, uh, <lacht> zeg maar, ons dingen aan mogen trekken. Dus ik wil mezelf nou een schop onder mijn kont geven, gaat wat ver. Maar ik vind wel <lacht> dat je... Uh, dat we als, wij hebben ook als ABP heel duidelijk gezegd... dat we als bestuur wat meer naar buiten moeten treden. Mm. Dat, dat, bedoel, we hebben het nog niet misschien, uh, zeg maar, helemaal gedaan... maar het staat wel heel duidelijk op onze agenda. Het is, het is eigenlijk... Zeg maar dit eerste half jaar een van de hoofdpunten, hoe kunnen we ons beter laten zien? En ik bedoel, ik ben het met je eens, ook, ook de, de, de, zeg maar de ambtenaren weten, weten vaak niet wie hun, wie hun bestuurders zijn. Mm -hmm. Dus we hebben, we hebben dit jaar zijn we naar buiten gegaan, het hebben, dat hebben we trouwens vorig jaar ook al gedaan, om in, in gesprek te zijn met de, met, de, met, de, met de deelnemers. En we zullen ook zeg maar, meer de pers opzoeken, zodat je ook daadwerkelijk kunnen laten zien, van hier zit een bestuurder van een fonds. Maar hoe, we hebben het er vaker over gehad, hè, dat het ook natuurlijk zo is dat door door de crisis, door de hele crisis zijn mensen ineens gaan nadenken over ja. het pensioen... en het stelsel ja. voor die tijd... zou iedereen verbijsterd en als een lastige vlieg... als iemand het over het pensioen wil hebben gaan weg... Ja. dat heb ik met jou ja. te maken, je bent me bestuurd, gaat wel goed. Ja. Niemand heeft zich er ooit zorgen voor over nou ja, hoeven maken... tot een aantal jaren geleden. Er werd er jarenlang gezegd van... Nederland heeft het beste en interessantste pensioenstelsel ter wereld. Hè? Een collectieve uh, uh, AOW, dan via je bedrijf een uh, pensioen... en dan nog wat, wat je hebben er zelf bij steeds, gespaard hebt. We hebben nog steeds ja, dat hebben we nog een steeds. allerbeste stelsels. Ja. Maar bij die pensioenfondsen... Uh, je krijgt wel brieven waarin staat: Nou, dit is uw overzicht van het afgelopen jaar. En soms krijg je een brief waarin staat: uh, U gaat er zoveel procent op achteruit. Of misschien komt er een compensatie en zo, dat soort dingen. Maar ik heb nog nooit gezien waarin mijn pensioenfonds, het uh, grafisch pensioenfonds in dit mm -hmm. geval, waarin dat belegt. Mm -hmm. Wat hebben die? Hebben die Griekse staatsobligaties? Hebben die uh, uh, onroerend goed projecten in Spanje gehad? Uh, wat voor bedrijven uh, beleggen ze een heel duidelijk Laatsteindelijke... uitgenodigd wordt om erover mee uh, nee, te discussiëren. Nee, maar, dat nee dat... Maar... Ja, maar... Ja. daar verandert wel iets. Ja? Ik bedoel, kijk als je maar... de ABP en PZW kijkt, die hebben ook heel duidelijk in het afgelopen jaar op de site een enquête gehouden van hoe wilt u dat we beleggen, wat vindt u daarvan? In het jaarverslag wordt heel veel uitgelegd over waarin belegd wordt. Er wordt ESG aan, aan zeg maar, een uh, environment, social en governance wordt veel aandacht besteed. Ja. Waar moet mm -hmm. je in beleggen? Dus we, de pensioenfondsen proberen wel steeds meer dichter naar die deelnemer te zeggen waarmee ze bezig zijn. Ja. Maar, is maar dan, het dat... duurt lang voordat hij die deelnemers bereikt. Het is ja, wel waar natuurlijk, dus... als je jaarverslagen gaat opvragen... dan kun je heel veel vinden, maar voor een... Zijn die niet te nou, beleggen? Gemiddeld, nee. uh, ja, maar er zijn op, gemiddeld kruisjes, lid van de beleggen. Ja, nou, op, op dat beleggen en dat soort dingen komen we via een omweg terug. door het aan te snijden van een ander onderwerp. Maar we komen erop terug, mm -hmm. dat beloof ik. Uh, <laughs> Hou het woord muppet in gedachten. Uh, uh, het kabinet uh, heeft een plan om een algemene zorgplicht. Uh, voor banken en financieel adviseurs. Uh, uh, in de wet vast te leggen. En dat betekent eigenlijk dat je mensen beschermt tegen zichzelf. Dat, ja. ze niet in, dat je ze niet idiote pro, pro, uh, producten voorlegt... Uh, waar ze a, helemaal geen bal van snappen... en b, waar ze enorme risico's mee kunnen lopen. Nou, uh, de Raad van State heeft uiteindelijk gezegd... Uh, daar zijn wij tegen, tegen zo'n wet... want consumenten die hebben een eigen verantwoordelijkheid. Uh, ik ga eerst even naar Roel, want Roel die is daar vast heel erg blij mee... met zo'n uitspraak van de Raad van State... Maar waar, waarom denk je dat nou weer? Nou, omdat ze om het hebben over de verantwoordelijkheid van oh, ja, de consument. De daar ben jij ervan. Ja, ja, daar ben ik van ja, ja. Maar je bent nou, ook heel erg boos op banken die de boel nou, voor dus. Kijk, banken hebben natuurlijk in het, in het verleden echt vrij schadeloze praktijken toegepast. En um, dan hoef je niet alleen aan de spreekwoordelijke tandarts te denken die wat geld over had en zijn bankadviseur zegt, meneer of mevrouw belegt u maar in dit of dat. Maar ze hebben dat ook op grotere schaal gedaan natuurlijk. Er zijn hele, hele volksstammen eh, via beleggingsfondsen op deze manier misschien toch een beetje het schip ingegaan de afgelopen jaren... en er zijn uh, beleggingsproducten verkocht aan mensen... die er daadwerkelijk niks van snapten. Noem maar uh, woningbouwcorporaties die in derivaten gingen en zo. Mm -hmm. Dus dat dit kabinet daar iets aan wil doen... Die banken er toch nog wat meer op wil vastbinden. Snap ik maar wel. Maar het argument via dus dan ook dan te gemakkelijk. Ja, ik, ik begrijp dat de ook... consument heeft verantwoordelijkheid. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Uiteindelijk ben, ben ik of ben jij degene die je handtekening onder het uh, contract zet. Maar uh, de Raad van State is vooral, dacht ik, juridisch uh, terughouden. Ze te zeggen van er zijn al zoveel civielrechtelijke mogelijkheden. Uh, dus um, het is eigenlijk niet nodig. Maar ik herinner me dat er een paar rechtszaken zijn geprobeerd uh, door gedupeerde beleggers. tegen mm -hmm. banken waarvan ze dan zeiden: ja, mijn adviseur heeft me dit mm -hmm. en dat Verkocht en dat deugde niet en zo. En dat was heel moeizaam om daar je gelijk te halen. Dus ja. ik weet nog niet hoe sterk eigenlijk de gedupeerde consumenten staan in dit soort zaken. Ja. En zou er dan ook nog, ja dat wordt het natuurlijk juridisch helemaal moeilijk. Een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen een private consument... en hele grote beleggings- of institutionele uh, uh, uh, bedrijven. maar ja, en... wat je net al zei woningcorporaties, maar ook pensioenfondsen en zo... die natuurlijk ja. ook uh, zich kunnen vergalopperen is het mogelijk om daar dan misschien ook nog een onderscheid tussen te nou maken? Ja. Dat je zegt... Nou ja, daar zou je het... zeggen, die hebben de, zouden de professionele kennis in huis moeten hebben. En als ze het niet hebben, kunnen die hem inkomen. Nou heb maar... ik dat woord onthouden, Ger. Goed, Ja, ja. ja. professionele kennis in huis. <laughs> um, er verscheen uh, laatst een boekje van een meneer Smith. En die had het over uh, muppets als klanten van uh, banken en... Uh, en, van, en, goldman en uh, van Goldman Sachs? Ja, Goldman Sachs. En hij heeft daar gewerkt. En uh, muppets zijn zij die niet weten welke vragen ze moeten stellen. En dat gaat dan niet zozeer inderdaad. Over, eh, over particuliere figuren ook, maar ook pensioenfondsen bijvoorbeeld, en die worden Muppets genoemd. En nou, bij het ABP is het zo: aan de ene kant wordt, is het ABP hypotheekpakketten verkocht, die giftige, die beruchte giftige pakketten zijn die verkocht. En aan de andere en, mens, en jullie zijn geïnteresseerd daarin geraakt door hun. En aan de andere kant is een andere club geïnteresseerd, hedgefonds hedge funds, om juist te speculeren tegen die pakketten... in de hoop dat ze dus in elkaar storten. Dus jullie worden als AWP het grootste pensioen van, van Nederland... als muppets beschouwd, want zo worden deze mensen genoemd. Muppets, zij die niet weten welke vragen ze moeten stellen. Ik heb het gelezen. Um, ik, denk ook, kijk, ik denk dat je er ook daar een onderscheid moet maken. Ik denk dat AWP natuurlijk wel weet waar ze in belegt. Maar ik denk dat er natuurlijk ook wel geflasht wordt. En ik bedoel, ik denk ook wel dat Goldman Sachs pakketten heeft verkocht... Aan ook aan ons, die gewoon niet deugden. En ik bedoel, wat gebeurde er? Maar ook zo, sorry dat ik je heel, heel over onderbreek, dus die niet deugden, maar zo niet deugden dat, dat, voor jullie ook, dat er voor jullie niet achter te komen was als Ja, want Ja, ik, ik denk, ik, heel veel van die pakketten vroeger kregen natuurlijk een rating. En die rating, die was, denk ik, in dit soort gevallen... Het kredietwaardigheid. Het kredietwaardigheid. Mm -hmm. Dus die kregen een rating mee van triple e of, of double e Hoger kun je niet krijgen. En op een gegeven moment ga je daar wel van uit. Je gaat niet altijd, denk ik, helemaal... Oh, rekenen. Ja, alles narekenen. Mm -hmm. Ik bedoel, als een Goldman Sachs op een gegeven moment aan jou een pakket verkoopt en zegt: van kijk eens, dat krijgt van mij een label mee met triple E, dan ga je niet ervan te Misschien vandaag de dag wel, maar toen in en waar elk geval dit niet. En het nou, boekje misschien ja. wel, maar ook nadat we zelf natuurlijk als ABP een aantal rechtszaken hebben gevoerd, juist tegen Oppenheimsex die, die we gewonnen hebben. Ja. En waarom hebben we hem gewonnen? Ik denk dat enkel en alleen hebben we hem gewonnen omdat we zeg maar, de rechter ervan hebben kunnen overtuigen dat zij ons iets verkocht hebben waarvan de inhoud niet deugde. Ja. Is en, dat is eventjes om dan even terug uh -huh. te gaan naar het vorige onderwerp, Rol Is zo'n uitspraak van zo'n rechter niet de bewijs dat zo'n wettelijke uh, verankering, zorgplicht. zorgplicht in de wet verankerd moet worden? Nou ja dat, lijkt me, ja, dat lijkt mij dus eigenlijk wel. Uiteindelijk. Ik denk dat de Raad van State heel juridisch geredeneerd heeft in dit geval... en niet zozeer gekeken heeft ja. naar wat voor uh, loesje praktijken... er in de financiële wereld gangbaar waren. En met de financiële crisis hè, van 2008 zijn er natuurlijk een aantal aan het licht gekomen... zoals die wrakke uh, hypotheken die allemaal verpakt en doorverkocht werden. Maar dus het gaat ongetwijfeld op andere ja. manieren. Maar je sluit ja, je uit dat, dat het ABP of de financiële wereld... maar jij kan alleen voor je eigen uh, ja. winkel praten... Sluit je het uit dat jullie er zwaar in gelegd worden... Nee, ik bedoel, kijk, weet je, beduveld kun je altijd worden. En dat, kan in, dat is in het verleden gebeurd en dat zal in de toekomst ook weer gebeuren. Hm. Ik bedoel, je kunt niet alles uitsluiten. Je kunt je wel verweren als je het geconstateerd hebt. En dat is wat ABP in elk geval doet. We hebben een aantal rechtszaken gevoerd en we hebben er ook heel wat gewonnen. Hm. Volgens mij hebben ze bijna allemaal gewonnen. Maar ik weet niet of ik altijd van APG hoor wanneer we dat is verloren hebben. Die rechtszaken zijn we ook weer heel duur natuurlijk. Ja, maar het is meestal no cure no Oké. Okay. Dus het oh, is vragen in, we dan ook wel na. Dus we, we, we, we gaan echt. We gaan er alleen maar, uiteindelijk houden we er wat aan over. Ja, en ik vind met die zorgplicht, ik bedoel, er, is, er ligt natuurlijk ook wel een verantwoordelijkheid bij een consument en bij een bedrijf. Ik bedoel, je moet wel aantoonbaar kunnen maken dat je, je als je je handtekening ergens onder zet, of je nou consument bent of een bedrijf, dat, dat je naar de inhoud hebt gekeken. Ja. En ik bedoel, je kunt natuurlijk niet, en, en dat, dat is wat nu ook een beetje het verhaal is. Ja, blind varen op het feit dat een bankier iets bij je neerlegt. Het, nee, nee. En het dat zal ook weten. Dat ja. er zo over je gesproken wordt, hè, Muppets? Ja, dat vind dat is ik wel echt een, niet, uh, niet complimentair. Nee, dat is, dat maar, helpt ook niet om maar, het vertrouwen te herstellen. Maar geen nee. taalgebruik in de rooms van financiële instellingen, van banken in Londen, Willen waarschijnlijk Amsterdam, meeten? Zuid en <laughs> uh, New York, dat wil je niet weten. Ja, dan wordt ja. Uh, vrij golf taalgebruik uh, gehanteerd. Ja. We gaan, nou, uh, dus gaan. Uh, muppets zijn wel meevallen. Die zijn toch ook uit uh, de Sesamstraat? En ja, zo, dat nou, hartstikke leuk. Ja, dus je hebt er ook leuke bij. Toch? Ja, ja die ja, twee. Ik vind het niet goed. Het is niet goed als grote bedrijven op die manier worden Weggezet. En het is ook niet goed zeg maar, als financiële instellingen onder elkaar op deze manier over klanten praten. Ik bedoel, dat, dat, dat gaat uiteindelijk ten koste van het vertrouwen. Ja, dat is waar. Er was nieuws over de Kredietunie Nederland. Het is betrekkelijk nieuw hier. Het, het fenomeen Kredietunie. Het is een soort coöperatie van uh, bedrijven die geld inleggen en dat dan uitlenen. Het gaat vooral, vooral om midden- en kleinbedrijf. Midden- en kleinbedrijf dat elkaar helpt. Kredietunie Nederland is een, ver, uh, een verzameling van die coöperaties. En die wachten nu op een bankvergunning. En denken die ook zeker te krijgen van... De Nederlandse bank zei het een wat bijzondere, maar toch... ze willen echt gaan bankieren voor het midden- en kle kleinbedrijf. Is het in eerste instantie even het, geven van die, het afgeven van die vergunning... door uh, de Nederlandse bank? Is dat een goed idee, Roel? Wat denk je? Is dat uh, ja, een Bank een probleem of is het, het de bank, De oplossing? Nederlandse Bank is natuurlijk enorm geschrokken van de banken... waar ze toezicht op hielden en die ja, zijn omgevallen. Ik. Ja, dus ja, ik denk ja, dat ze ja, wel ja, drie keer zullen ja. kijken nu... voordat ze een nieuwe bankvergunning uitgeven. En uh, hetzelfde zal gelden voor de AFM, he, die toezicht moet houden... ook op, uh, op de integriteit en zo. Mm -hmm. dus, nou ja, dat, dat lijkt me wel in orde. Maar ja. zie jij een gevaar in hoe zo'n bankunie is opgericht? Want het is, Ik zeg een coöperatie, er wordt geld ingelegd. Ze kunnen ook ge ander geld aantrekken. Waar komt dat geld vandaan? Nou, kennelijk van de leden. Van leden? Ja, kennelijk wel. Die kunnen hun overtollige geld ja. dus op een bankrekening zetten. En dat geld zal dan weer gebruikt worden om kredieten te verstrekken ja. aan die leden. Kan het dus... ABP en Mariette ook zijn geld daar, uh, daarin beleggen? Uh, ongetwijfeld, maar ik weet niet of dat een goed idee is. Ik, Want? Ik, Jij twijfelt aan deze hele... Nou ja, ik caper. denk, ik denk we, hebben, we hebben natuurlijk niet in Nederland het probleem... dat we te weinig banken, we hebben wel minder banken... maar we hebben wereldwijd in elk geval niet te weinig banken... we hebben niet te weinig geld. We hebben een probleem dat er te weinig geld uitgeleend wordt. Ja. En, en dat is... Een, Doet dit hier iets aan? Uh, misschien, maar ook misschien ook wat niet. Ik denk altijd dat, dat mensen natuurlijk wel heel optimistisch... aan, aan zoiets beginnen, maar als het een keer fout gaat, dan moet, je wel, uh, dan, dan moet je dat wel met elkaar dragen. En als het twee keer fout gaat, dan red je het misschien niet meer. Of Misschien bij twee nog wel, maar bij drie of vier of vijf... op een gegeven moment niet meer. En je maakt het wel heel kwetsbaar... terwijl je in feite financiële instellingen hebt die dit zouden moeten nou, dat doen. Dat bedoel ik. Maken ze het niet ook makkelijk nu... voor die grotere banken, die systeembanken gewoon die we nu hebben... en die steen en been klagen omdat ze zulke hoge buffers aan moeten houden... en dat ze eigenlijk niet meer voldoende liquide middelen hebben... om kredieten te geven... Maak, maakt de kredietunie het hen niet heel makkelijk door te zeggen: tuurlijk, dat gaat ook niet. Laat, laat dat midden- en kleinbedrijf maar aan ons over. Wij doen het wel. O, nou ja, je kunt het ook omdraaien: er is een gat in de markt. De grote banken die laten het midden- en kleinbedrijf eh, droogvallen. Eigenlijk, hè. De kredietverlening is dan minimaal. Dus ja, dit is een mogelijkheid om erin te springen. Er zijn ook wel eens wat buitenlandse banken geweest, geloof ik. Hè. Een, een uh, Scandinavische ja. bank, een Zweedse bank, die ook zo met een vergelijkbaar model niet zo lang geleden in Nederland is begonnen. Dus kennelijk laten juist die grote banken uh, iets liggen... waar deze kleinere initiatieven ja, dan in kunnen springen. Maar daar heb in, ik toch wel een spreeg. vraag over, uh, Marie. Want jij bent ook betrokken geweest bij de Nationale Investeringsbank. Die, mm -hmm. die Waar gaat het ook om financieren van bedrijvigheid? Kijk, zo'n kredietclub, Unie, die gaat dan zich als een bank gedragen. Die gaat dezelfde soort afwegingen maken. Dezelfde soort gevaren zien ze loeren. Uh, dan gaan ze op een gegeven moment toch ook heel terughoudend worden met uitlenen. Waarom zouden zij royale zijn dan een bank? Want ze zijn ook uit op overleven. Ja, dus ik denk dat het misschien in de eerste periode goed gaat. Maar op een gegeven moment komen ze met dezelfde dilemma's... en met dezelfde problemen te zitten. En ik denk ook dat het een veel kwetsbaarder organisatie is... dan, dan uiteindelijk een bank. En ik bedoel, als je kijkt naar de Rabo, dat is in feite... een is een coöperatie. Ja, ja, die ja. doen het al zo. Ik bedoel, en, en het, het zou veel beter zijn om te kijken... hoe zij nu wel dat krediet kunnen verlenen aan die kleinere bedrijven. En ik denk, ik zat zelf toen ik dit onderwerp kreeg, ik bedoel, als ik kijk toen ik begon als bankier, wat al heel wat jaren geleden is, toen waren marges van 2,5-3 procent geen uitzondering. Toen was je van... bij de Nederlandse Middenstandsbank. Die ja, bestond er nog. Kleding. Dat was, dat was ja. ook nog wel ja. nog even ander ja. Dan Bij kleine, bij kleine kredietjes werden er, werd er 2,5-3 tot 3 procent opslag betaald. En dat is nu allemaal teruggebracht naar hele kleine percentages. Waardoor ja. zeg maar, grootbanken ja, het niet meer interessant vinden, het niet meer kunnen versmerzen. Ja, en en dat, daar zou je natuurlijk ook wat aan kunnen doen. Misschien moeten we gewoon met elkaar weer bereid zijn... om weer wat meer opslag te betalen. Ja. En dan heb je kredietunies niet nodig. Ja. Dat was nou eigenlijk ja, ook wat ik bedoelde. Eigenlijk denk ik dat uh, in de 19e eeuw... een aantal banken zo begonnen zijn. Hè? De Raiffeisenbank ja. en de, wat later de Rabobank, Rabobank Boerenleenbank ja. en zo. En dat doet mij ook een klein beetje denken aan de microkredieten... Die, uh, die, die in ontwikkelingslanden heel populair zijn. Waarbij eigenlijk op een, op een bescheiden alternatieve schaal... krediet verstrekt worden aan mensen die nog niet direct meteen... Uh, vooraan het loket staan bij een grote bank of bij een systeembank. En dat kan zo'n kredietunie misschien ook wel doen. Dus ik denk dat het voor Ja, het is, het is natuurlijk gok, het is ook een ondernemingsrisico dat ze lopen. En dan, ja. uh, dan moet je maar hopen dat het toezicht voldoende is... om ze niet meteen weer onderuit te laten gaan. Tot ja. ben benieuwd wat Jan meegaan. die is hier bij Ja, die is de baas van. Ons, uh, we in vragen, ons vragen het uh, ja. hem binnenkort. goed doen. Hoel Jansen, heel erg hartelijk bedankt. En Mariette Doornenkamp ook bedankt. Ach. Einde van de villa. Morgen zijn wij er weer. En zometeen al, na het nieuws van half vijf... is daar het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Tim. Met veel verslaggevers die de straat op zijn gegaan vanmiddag. Dat is lekker, want dat maakt de uitzending behoorlijk levendig. Bijvoorbeeld kritiek op rijscholen in de politiek. We zijn in Den Haag natuurlijk, maar we gaan ook een stukje meerijden... met een lesauto. We spreken met een Nederlander in Oklahoma City... waar gisteren zo'n enorme tornado heeft huisgehouden. We zijn in Moersia waar een Nederlands stel spoorloos is verdwenen. Maar ook dichter bij huis, in Heerenveen bijvoorbeeld... stellen ze alles in het om het topschaatsen in Tioff te behouden. Ook daar zijn we bij. Heel goed, Tim. Dat horen we dan straks. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Doral 9. Staatssecretaris Teven ontkent dat de afgewezen asielzoeker Ba uit Guinea... in het Rotterdamse detentiecentrum slecht is behandeld. Volgens de staatssecretaris zijn de procedures correct toegepast... en is er geen sprake geweest van buitensporig geweld.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 De schaatsbond KNSB heeft een besluit over de nieuwe topsport topsporttrainingsaccommodatie uitgesteld. De reden is de publiciteit die is ontstaan na het uitlekken van de keuze voor Almere door commissies van de KNSB en NOC NSF. De schaatsbond wil de reacties op het uitlekken van het oordeel eerst afhandelen. De politie heeft vier mannen aangehouden voor de moord op een man uit Den Haag in februari. Twee van hen zijn lid van de motorclub Satudara Trailer Trash. De politie heeft in een aantal panden in de regio Den Haag ook huiszoeking gedaan. En ook is het clubhuis van de motorclub doorzocht.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 De avondspits is al in volle gang door het regenachtige weer. En in het zuiden zijn problemen op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar is de weg helemaal dicht tussen Borden en Urbonds... door een gekantelde tankwagen. Het opruimen gaat nog geruime tijd duren. Het veroorzaakt 5 kilometer file. Omrijden naar het zuiden kan het beste via Duitsland, over de A67 en de A61. Naar het noorden is één rijstrook vrij, nabij Urmond en daar staat 3 kilometer file. Op de A9 naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij Knopend Bathoevendorp, dat veroorzaakt 7 kilometer file. En de A12 richting Den Haag, daar staat bij Gouda 6 kilometer door een ongeluk, daar is de rechte rijstrook dicht.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 Goedemiddag, een enorme ravage in Oklahoma City. De Amerikaanse stad is ontwaakt en op zoek naar overlevenden. Er was grote vrees dat de tornado van gisteravond... meer dan 100 doden had veroorzaakt. Goed nieuws, zo erg was het niet. Nieuws uit Den Haag, Geert Wilders ging uit wandelen. Lodewijk Asscher deed dat eerder vandaag ook. Twee politici in dezelfde Haagse buurt, de Schilderswijk. Wat hadden zij daar te zoeken? En wat vonden de Hagenezen van die hoge heren? Steeds meer reisscholen, maar niet allemaal even goed. Integendeel, tegendeel. Reden voor debat in de Tweede Kamer. En ook reden voor Josephine Trehi om vanmiddag plaats te nemen in de lesauto. Stapte ook in, het NWS Radio 1-journaal vertrekt nu. Aankomsttijd, half zeven vanavond. Verwarring alom over het aantal slachtoffers van de tornado... die afgelopen nacht over Oklahoma raasde. Vrees aanvankelijk voor meer dan 100 doden. Vanochtend vroeg ging dat terug naar iets meer dan 90. CNN sprak vervolgens de hele dag over 51 doden. En nu is het aantal slachtoffers verder naar beneden bijgesteld tot 24. Correspondent Wessel de Jong, hoe zit dat? Ja, grote verwarring inderdaad. Hè. Inderdaad, bijgesteld van 91 naar 24, dat is natuurlijk een behoorlijke sprong. Daar is eigenlijk maar één verklaring voor... Chaos, Dat was het gisterenavond. Er waren natuurlijk weinig verbindingen meer. Op een gegeven moment werd het donker. Dus er zijn doden dubbel geteld. Er zijn mensen die vermist werden. Zijn, uh, zijn voor dood gehouden. Die toch dan weer later opdoken. Maar goed, die 24, uh, dat cijfer kan natuurlijk toch nog wel weer veranderen. Al is het maar om het feit uh, dat de reddingswerkers pas halverwege uh, de puinhopen zijn. Die ze aan het uh, doorkammen zijn. Die 4000 huizen die verwoest zijn. Uh, maar goed, uh, 24 doden blijft natuurlijk toch. Een, een behoorlijk aantal. En als dat cijfer zo blijft, uh, dan is het merendeel daarvan toch schoolkinderen. Ja, want we zagen in de beelden van die enorme ravage... dat er twee scholen zijn verwoest. Um, hoe is de situatie daar? Is er nog steeds sprake van een reddingsoperatie? Nou, het is meer een bergingsoperatie natuurlijk inmiddels, uh, inmiddels geworden. Maar ook uh, CNN heeft nu ook dat uh, de dode aantal schoolkinderen... hebben ze ook bijgesteld van 20 naar 7. Dus dat zou ook weer uh, zeer hoopvol zijn. Inmiddels wel een beetje meer duidelijk wat er nou precies gebeurd is gisteren. Die, uh, die tornado, die trof die school. Die, die, de Towers Plaza, dat is de school waar de meesten nu naar kijken... die trof die school vlak nadat hij was uitgegaan. Nou, Er waren nog 75 kinderen in die school, na schoolse opvang... Of, na-schoolse activiteiten. In ieder geval, die zijn toen allemaal de kelder ingevlucht. Er had dus wel degelijk een kelder, deze school. He, er waren uh, beweringen van het tegendeel. Maar wat is er vervolgens gebeurd? Die kelder is ondergelopen. Dus die meeste kinderen die daar zijn omgekomen zijn verdronken. Dat was hun, uh, hun tragische lot. Maar er wordt inderdaad nog steeds gezocht op dit moment. Met grote aandacht vanuit Washington. President Obama gaf daar zojuist een zijn persconferentie. Hij zei daarover het volgende. One of the most destructive tornadoes in history sliced through the towns of Newcastle uh, and Moore, Oklahoma. In an instant, uh, neighborhoods were destroyed. Dozens of people lost their lives. Many more were injured. And uh, among the victims were young children uh, trying to take shelter in the safest place they knew, uh, their school. So our prayers are with the people of Oklahoma today. Ja, je hoort hier Obama noemt de plaatsen op waar het allemaal gebeurt. is dus een van de meest verwoestende orkanen ooit. En dat klopt ook inderdaad. Je hoort dat hij voorzichtig is met het aantal hier te noemen. Hij spreekt, maar, uh, hij spreekt van dozens, dat kan dus nog alle kanten op. En dan natuurlijk heel dramatisch natuurlijk over die kinderen die, uh, ja, die dachten te zijn op de veiligste plek die ze kennen, hun school. Dus uh, zijn gebeden zijn bij de bevolking van Oklahoma. Uh, I issued a disaster declaration to expedite those resources uh, to support the governor's team in the immediate response and to offer direct assistance to folks who have suffered loss. The people of Moore should know that their country will remain uh, on the ground, there for them, uh, beside them, uh, as long as it takes. Dus Obama heeft dit een, een bijzondere, een grote ramp verklaard. En dat is belangrijk, want daarmee kan hij ook allerlei federale hulpmiddelen kan snel ter beschikking stellen. En hij zegt de mensen van Moore die kunnen op ons rekenen, zolang het nodig is. En de mensen van Moore, dat is die buitenwijk bij Oklahoma City, waar die, neem ik aan, gaat kijken de komende dagen? Dat weet ik niet. Dat, dat, dat vertelt het verhaal nog niet. In ieder geval wie er wel is natuurlijk bijna permanent. Dat, dat is natuurlijk de gouverneur. Maar je zou het haast wel zeggen natuurlijk dat, dat Obama die kant op moet. Inderdaad, er zijn wel eens presidenten die dat achterwege lieten. En die hebben dat toch achteraf toch wel te horen gekregen. Denk ik maar. President Bush met Katrina in New Orleans. Dat gaat hij niet nog een keer fout doen. En de verwachting is ook nog, omdat het tornadoseizoen is, dat er mogelijk nog meer van dat soort weersomstandigheden zullen zijn. Ook daarin ook ja, absoluut. En het nu op dit moment bliksemt het ook alweer. En vanmiddag zou het ook weer gaan, zouden ook er weer orkanen komen. Dus het zou best dus kunnen dat al die, die zoek en die bergingswerkzaamheden dat dat nog eens moeilijker gaat blijken dan het geval is. Beste de Jong vanuit Washington. Straks spreken we met een Nederlander die in het gebied is. En vragen we naar zijn ervaringen in dat gebied... naar die tornade van gisteravond. We gaan nu eerst autorijden in de afgelopen twee jaar. Kwamen er maar liefst 1200 rijscholen bij in Nederland. De PvdA wil dat het kabinet de controle op rijscholen vergroot. En vanmiddag wordt hierover gesproken in de Tweede Kamer. Verslaggever Jozefien Trehi is vandaag in Utrecht... en neemt de proef op de som, zegt Jozefien. Je bent zelf niet zo'n natuurtalent achter sturen. stuur, hè? Ja, nee, zeker geen talent, nee. Uh, sterker nog, ik heb uh, vijf keer examen gedaan. Zo. Dus, uh... maar goed, laten we daar niet al te lang over hebben. Beloof ik. Dat is lang geleden. En uh, ik kan natuurlijk nu fantastisch rijden. Toch, uh, Taco van der Hoeven? Ja, dat gaat helemaal goed. U bent een uh, beginnende rijschoolhouder. Ik zit in uw uh, lesauto. Ja, inderdaad. Het gaat in die hele discussie nu over u. Hè? Over beginnende... Doe ik het niet goed? Jawel. jawel. We gaan naar rechts, toch? Naar rechts. Oké. Okay. Okay. Even nee, wennen nee, aan de auto, hè? Je moet even de meest baan. Ja. ja. Achter die bus? Nee hoor, rijd maar even. Rechter. Um, die hele discussie nu gaat natuurlijk uh, over u. Ja. Onder andere hè, dat het, uh, er zouden oplichters tussen zitten, mensen die niet weten hoe ze hun business moeten runnen. Daardoor gaan ze failliet, leerlingen krijgen hun geld niet terug. Wat vindt u ervan? Nou, aan de ene kant vind ik het uh, natuurlijk niet leuk om te horen, want je zit zelf ook in die business. Anderzijds ik voel ik me niet aangesproken. Ik uh, vind dat ik alles op een hele nette en officiële manier doe. En ik probeer ook echt iets neer te zetten voor een leerling waar zij wat aan hebben en ik wat aan heb. En hoeveel leerlingen heeft u? Uh, inmiddels heb ik uh, acht leerlingen. En uh, ja, goed ik weet dat er uh, binnenkort nog een paar leerlingen bij gaan komen. Uh, dat is even wachten, dat is natuurlijk nooit 100% zekerheid. En uh, dat is even afwachten dan. Hier naar huis? Ja. Want hoe is dat als kleine startende reisvolhouder dan tussen al die grote namen? Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Je moet echt uh, wegen zoeken om uh, ja, gevonden te worden en bekendheid te krijgen. Hoe doet u dat? Uh, ik doe dat via mijn, uh, mijn actie. 5% retour op uh, het lespakket wanneer je iemand aandraagt als nieuwe klant. En daarnaast uh, heb ik heel goed gekeken naar alle grote en bestaande rijscholen. Wat kost het examen? Uh, wat kost de uurrit? En ik ben overal net een klein stukje onder gaan zitten. Niet om me helemaal uit de markt uh, te helpen, maar wel om het onderscheid te maken. Ja, we zullen, we zullen het moeten afwachten. Zal ik even laten zien hoe goed ik kan inparkeren? Ja, dat is een goed plan. Tim, ik ben er straks weer en dan gaan we ook even een reactie halen bij de BOVAG. En met een rijschoolhouder die al veel langer in het vak zit. Rijverzichtig, je doet het geweldig. Josephine, tot later. Veel bezoek vandaag van politici aan de Haagse Schilderswijk. Aanleiding, een artikel in Trouw afgelopen zaterdag. De Schilderswijk zou een enclave van orthodoxe moslims zijn. Een wijk waar de sharia zou heersen. Vice-premier Asscher ging er kijken vanochtend zonder media om zich heen. Bij PVV-leider Wilders was dat heel anders. Geen gesprekken met buurtbewoners, maar wel met journalisten. Zo ook met verslaggever Marcel Bril. Meneer Wilders, u loopt nu zo'n paar minuten door de wijk. En hoe is het? Nou ja, ik moet zeggen, vooral veel journalisten en jonge, eh, allochtonen vrienden die om ons heen lopen. Wat is uw indruk van de wijk? De vraag is of je zo'n geweldige indruk krijgt van de wijk. Maar het belangrijkste van dit bezoek is om te laten zien dat het een stukje Nederland is en niet van Marokko. Maar heeft het dan wel zin, zo'n bezoek, als u eigenlijk niet kunt weten hoe het er echt is? Om de reden die ik u net gaf, heeft het heel veel zin. Mag ik Hollands wezen? Zeker. Ik vind het gewoon lul allemaal. U ziet er boos uit. Ja, omdat ik het gelul vind. Ja, nou ja, die man die mag komen, die mag komen kijken hoe, wij het hier, hoe gezellig wij het hier hebben. In wezen. Multicultureel. Echt waar. Echt. Michel de Roos, u bent de chef in dit gebied van de politie. Wat heeft u tegen de heer Wilders gezegd toen u bij u op bezoek kwam? Uh, de heer Wilders heb ik aangegeven dat wij uh, uh, ons niet herkennen in het beeld. Maar zijn er dan helemaal geen incidenten dat... Mensen die roken aangesproken worden door orthodoxe moslims of dat meisjes met korte rokjes worden nagesist? Kijk, dat er helemaal geen incidenten zijn, dat kan ik niet garanderen. Ten aanzien van de activiteiten van de uh, buurtvaders en ook de buurtjongeren die hun verantwoordelijkheid oppakken, hebben we volledig de regie. Daar zit een lijntje tussen. We weten precies uh, uh, uh, hoe er geacteerd wordt en wanneer ze ingezet worden. Ik ben het er absoluut niet meer eens. Ik heb uh, deze wijk uh, gekend toen ik een klein kind was. En ik heb deze wijk echt achteruit zien hollen. En nu is het gewoon een, een, een ghetto. Echt een ghetto. Wilders, je hebt een mooie kapsel, man. Ben je het ook met hem eens? Nee, ik ben het niet met hem eens. Want wat vind je van deze wijk? Van deze wijk, ik vind het een hele goede wijk. Er zijn af en toe wat gekke dingen, maar dat is geen sharia-buurt. Dat klopt niet. Wat voor uh, dingen zijn dan gek die er wel eens gebeuren? Kijk, er zijn hier veel dingen, zeg maar overlast en dat soort dingen... maar geen sharia-buurt. Dat klopt weer niet. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, zo'n beeld ontstaat ook niet zomaar... dus er Ontstaan moet misschien wel wat aan de hand kunnen zijn, toch? Uh, ja, want kijk, er zijn mensen die ons daarop aanspreken. Ze dus spreken ons, moslimjongen, daarop aan... van beter niet drinken, beter ja. niet blowen en dat soort dingen. Dat is slecht voor je. Dat zeggen ze tegen ons, maar niet tegen andere mensen. Ik heb heel veel mensen gesproken die hebben gezegd... wij vinden die heel prettig. Dat zijn ook niet moslims. we leven prima samen met elkaar. Zeker. En als die mensen er zijn, dan is dat ook goed. Um, alleen, je waant je niet in Nederland. En uh, wat mij betreft moeten in Nederland de Nederlandse normen... de Nederlandse cultuur gelden. En als mensen zeggen van ik vind het prettig hier, uh, prima. Maar ik vind het niet prettig als dat de norm zou worden... in een Nederlandse wijk. Geert Wilders was dat tijdens een rondje Schilderswijk... waar hij ongeveer een kwartier was. Voor vijf, Lijnansma. Daar weer bij. Goedemiddag. Goedemiddag. In het zuiden, daar komt het verkeersnieuws vandaan. Want de A2 die blijft voorlopig nog dicht naar het zuiden... tussen Born en Urmond... door een gekantelde tankwagen geladen met kalkzand. Nou, het opruimen gaat lang duren. Tussen Sint-Joost en Born staat 7 kilometer file. Omrijden kan het beste via Venlo... over de A67 en de Duitse A61. Van half 5 tot half 7 het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. You know, some people just do don't real it you know, don't go bad it just it just gets better see they trying to tell Nou, veel betere solmuziek krijgen niet. Hoor. Nou, Ryan Shaw, Georgia, USA. Van het gelijknamige album It Gets Better. Niet T-Alf, maar de Ice Dome in Almere... zal voortaan het toneel zijn van grote schaatswedstrijden in Nederland. De provincie Friesland reageert vanmiddag... tijdens een persconferentie op de plannen. Roel Pauw is bij die persconferentie. Roel, wat is er besproken? Nou ja, wat uh, vooral heel hard gezegd is... is dat dit nog echt niet het eindpunt is. Hè? Want je zegt uh, Almere zal... Uh, de een schaatstempel zijn waar alle belangrijke, belangrijke wedstrijden zullen worden verreden. Nou, daar uh, gaan ze voorlopig uh, nog helemaal niet van uit hier in uh, Friesland. Er zijn een heleboel mensen die een slecht Pinksterweekend hebben gehad. Ze zijn zich kapot geschrokken. Dat is uh, met zoveel woorden gezegd onder andere door uh, Hans Konst. Hij is gedeputeerde van uh, de provincie Friesland... en uh, verantwoordelijk voor de toekomst van Tjalf. Hier had echt helemaal niemand op gerekend in Friesland. En dat is uh, niet omdat ze zo arrogant zijn... Want die vraag stelde ik, hebben jullie het misschien uh, onderschat? Uh, nee, zeggen ze, want wij hebben hier 25 jaar ervaring met het uh, exploiteren van een schaats, uh, uh, complex, Dat mensen niet alleen uh, lekker rondjes laten rijden, maar dat ook heel aantoonbaar gouden medailles heeft opgeleverd. Dus wij weten hoe dat kunstje moet. En uh, zeiden ze erbij, in Almere ligt nog niet één euro op de plank voor uh, een, eventuele, een eventueel nieuw te bouwen schaatscomplex. Uh, en wij hebben zo al 50 miljoen in de binnenzak zitten. Dus echt niemand had hierop gerekend dat hun deze, uh, deze uh, status zou kunnen ontgaan. Maar stel je voor dat dat inderdaad gaat verdwijnen, dat topschaatsen uit Thialf, uh, wat betekent dat voor de toekomst? Ja, dat is nog een hele lastige vraag. Want uh, wat hier ook uh, met heel veel nadruk is gezegd... dat is dat ze hier gewoon doorgaan met de plannen zoals ze die hebben. Er komt een nieuw Tialf. Uh, je kunt alvast in je agenda zetten dat op uh, 2 april 2014... de eerste paal de grond in gaat. Dus uh, uh, groot zelfvertrouwen. Ook uh, de gedachte van schaatsen hoort bij Friesland... hoort bij Heerenveen en Tialf. Dus wij gaan gewoon door met uh, het bouwen van, uh, van het nieuwe ijsstadion. Nemport. Qua, uh, uh, wat er gebeurt. Uh, en dan krijg je natuurlijk de vreemde situatie... dat als Almere inderdaad uh, uh, deze race wint... dat er daar een nieuw ijsstadion wordt gebouwd... en dat Heerenveen uh, gewoon doorgaat met de eigen plannen... Die, uh, die al op de plank lagen. Dus dat je... Mogelijk twee ijsstadions krijgt. die allebei dingen naar de, naar de topwedstrijden. maar die misschien geen van beide rendabel te exploiteren zullen zijn. Want dat is het punt, hè. Je kunt uh, als je genoeg geld hebt. Uh, een, een prachtig uh, ijsstadion bouwen. Maar waar de schoen altijd wringt, dat is bij de langdurige exploitatie. Uh, en, en dat is maar de vraag of je twee van dat soort stadions in leven kunt houden. Goed, maar de aanbeveling is dus voor Almere. De definitieve keuze wordt over een week gemaakt. Uh, denkt de provincie Friesland er nog vertrouwen in te mogen hebben... dat alsnog voor 10,5 kan worden gekozen in dat korte tijdsbestek? Nou, Ik denk dat zeker. Er wordt nog heel stevig ingepraat op de KNSB. En ze hopen en verwachten eigenlijk ook wel dat die organisatie een verstandig besluit zal nemen. En mocht dat niet het geval zijn, dan maken ze gebruik van hun wettelijk recht om tegen die beslissing in beroep te gaan. Dus dat gaat wel het gebeuren. In beroep gaan tegen dit besluit? Tegen, tegen de, de eventuele beslissing van de KNSB om de zaak aan Almere te gunnen en niet aan Tialf. Deze strijd is nog niet gestreden. Roel Paul vanuit Friesland, dankjewel. Peter een goede goedemiddag. Ja, hallo. We was gesproken met Wessel de Jong in Amerika. En die vertelde over die tornado waar jouw weer collega's daar in Amerika overuren maken natuurlijk met de berichtgeving. Zeker. Dat, dat maken we hier niet mee, hè, zulke natuurgeweld. Nee. Waarom eigenlijk niet? Nou, dat komt omdat er in, de, in het midden van de Verenigde Staten een vrij bijzondere situatie is. Kijk, voor een tornado heb je droge en koude lucht bovenin nodig en hele warme vochtige lucht onderin. En die koude droge lucht bovenin die komt omdat de westenwinden over de Rocky Mountains heen waaien. En die hele warme vochtige lucht die komt uit het zuiden, uit de Golf van Mexico. Dat is echt een tropische zee. Hele warme lucht. Ja, en dan krijg je die enorme instabiliteiten waar die tornado's kunnen ontstaan. En in Nederland hebben we dat grote contrast tussen koude lucht bovenin en warme lucht onderin eigenlijk niet zo sterk dat er ook echt tornado's kunnen ontstaan. Een geruststelling, hoe dan ook. Uh, ja, we zeker. hebben ons zo'n beetje verzoend nu met regen, regen en nog meer regen in mei. Vandaag ook weer zagen we, blijft dat zo? Ja, nou, het, uh, het trekt momenteel een regengebied over het land heen. Vannacht uh, dan uh, wordt het op een gegeven moment wel op de meeste plaatsen droog. In het noordwesten zou nog een opklaring kunnen komen. Ja, en morgen dan hebben we eigenlijk een beetje een afwisseling van zon en regen. Het zal niet zo langdurige regen zijn als wat we vandaag hebben gezien. Uh, vooral in het midden van het land, maar het zijn echt wat... Buien die tot ontwikkeling kunnen komen. Maar afwisselend daarmee is de zon ook op veel plaatsen af en toe te zien. En heel kort, hoe koud wordt het later in de week? <laughs> nou, ik ga er geen wetenschap op afsluiten. Maar 10, 11 graden warmer wordt het niet. Peter Kruipers-Munneke, dankjewel. Varkenshouders zijn in rep en roer. De prijs van een birg zakt al weken dramatisch. Afgelopen vrijdag op de beurs in Zoetermeer 31 euro voor een birg. En dat is veel minder dan begin april. Wat is er aan de hand? Verslag even Jeroen Schutthuizer. Zorg uit. Ze zien er wel lief uit, hè, die biggetjes. Ja, vaak is het een heel mooi en intelligent dier. Hoe oud zijn deze? Deze biggetjes zijn uh, nu ongeveer negen weken oud. En uh, ja, misschien niet zo'n uh, leuke vraag voor ze... maar wanneer zouden ze op de barbecue kunnen liggen? Deze biggetjes die zouden ongeveer over uh, ja, drie à vier maanden op de barbecue kunnen liggen. Tenminste, als ze geslacht zijn dan natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. En nou is er in Zoetermeer is een... Uh... Een heusje biggenbeurs. Ja. En die prijs die keldert daar. Ja, de bigge prijs is afgelopen uh, vijf weken toch wel ongeveer met 10 euro gezakt. <middels> uh, dat betekent wel ongeveer 25 procent. Is dat een dieptepunt? In prijs niet, maar het is wel denk ik een dieptepunt in uh, ja, zeg maar de marge die een varkenshouder kan maken. Want ook de voerprijs die zijn afgelopen jaar ook flink uh, gestegen. Dus de opbrengstprijs is gezakt en de voerprijzen zijn doorgestegen. Dus uiteindelijk betekent dat dat er niks verdiend wordt. Wat is nou de oorzaak? Dat schrijf ik met name toe toch aan uh, ja, het koudere weer van ja, het voorjaar. We hebben een, een koud voorjaar. Dat betekent inderdaad dat er minder gebarbecued wordt... Dat uh, betekent ook dat er uh, ja, minder vlees gekocht wordt. Tenminste, dit onderdeel onderdelen die op de barbecue gaan. De vleeswagenshouder is dus, uh, verdient niks. Dus u volgt uh, die weerman uh, nauwgezet? Want ja, uh, ik geloof dat de voorspellingen voor uh, deze week niet best zijn. Het, het blijft koud. <lacht> dus als het koud is, eten we minder vlees. Eh, onderdelen van, eh, van vlees eten we dan minder. Dus echt het barbecuevlees. Welke onderdelen van de big, van het varken, gooien we op de barbecue? Nou, bijvoorbeeld een speklapje. We willen ook wel eens een speerrips, eh, gehakt, eh, eh, hamburgers. Die onderdelen die komen op de barbecue. Nou, dat zijn onderdelen die van het varken afkomen. Dus die worden op dit moment minder betaald. Wat kan de prijs eh, maximaal zijn? Hij eh, kan maximaal eh, 70 euro zijn. Eh. 70 euro voor één big? Ja, wat merk ik als consument ervan in de supermarkt? Dat die bigge prijs zo naar beneden gaat? Ik ben bang, heel weinig. Het is weer zo. Waar ja. blijft dat geld? De consument heeft er ook nauwelijks uh, weet van, van prijzen en, uh, en aanbod. Uh, dat is met name zeg maar, de supermarkt en de retail, die daar natuurlijk heel erg... Uh... En die denken van, nou, uh, de mensen weten het toch niet... dus we gaan die varkensprijs lekker niet uh, met een kwart naar beneden doen. Ja, dat zou kunnen zei de varkensboer Maarten Royakkers in aarle rixtel Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? Seniorservice.nl Beleef het filmfestival van Cannes op TV5 Molde met vele bekroonde films...